Marix Ampersen met het NOS-journaal. AZ heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Dat komt waarschijnlijk omdat Slot met Feyenoord onderhandelt om daar vanaf volgend seizoen hoofdcoach te worden. Hij zou de leiding van AZ niet op de hoogte hebben gesteld van die gesprekken. Slot zit morgen al niet meer op de bank in de wedstrijd tegen FC Groningen. Assistent trainer Pascal Jansen is nu voor de rest van het seizoen de hoofdcoach van AZ. Een man uit Emmen zit al weken in een detentiecentrum in de Texaanse stad El Paso. Hij was illegaal de grens vanuit Mexico overgestoken, zegt zijn zus tegen het Dagblad van het Noorden. De man was naar de regio gereisd voor een proces over de voogdij over zijn drie dochters die in de VS wonen. In afwachting daarvan zat hij vijf weken in een hotel in Mexico. Toen het niet lukte om een visum voor de VS te krijgen, besloot hij de Rio Grande over te zwemmen. Aan de overkant werd hij opgepakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt weinig voor de man uit Emmet te kunnen doen. Op verschillende plaatsen zijn strooiwagens op pad. Rijkswaterstaat heeft sinds gisteravond bijna 800.000 kilo zout gestrooid. Vooral in het zuiden en het westen van het land. De strooiwagens hebben ruim 14.000 kilometer afgelegd. Vanavond, op pakjesavond, koelt het snel af en gaat dus op verschillende plaatsen licht vriezen. De brandweer in Californië krijgt steeds meer grip op een grote bosbrand in het zuiden van de Amerikaanse staat. Gisteravond was 30% van de brand onder controle. Vanwege het vuur moesten duizenden mensen hun huis verlaten. De brand begon woensdag. Het vuur werd aangewakkerd door de sterke wind. Er zijn ruim 1500 brandweermensen ingezet. Het weer. Op veel plaatsen geregeld zon. In het noordoosten vooral bewolking en wat regen. Het is een graad of vijf komende nacht is het bijna overal helder en kan het een paar graden vriezen. Morgen rustig en vrij zonnig weer. In het Noordoosten is er kans op hardnekkig gemist. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A10 Noord. De buitering bij Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. Drie kilometer file met tien minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat kan via Marike. Uh, Marike is te bereiken op 063630809. Of je kunt een mail sturen naar mlowiesen. Dat is l-o-w-i-e-s-s-e-n. At plus.zandvoort.nl Dus...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 die hebben aangekondigd van wanneer ik staat te weer. Want dat is in principe alleen in december. En dan worden ze in januari, februari wordt, uh, geteld. Dan gaat men het insturen uh, in dozen met uh, voorzien van de Lions Clubs en hun aantallen. Want dat is belangrijk. Welke Lions Clubs haalt hoeveel punten? De meeste op. punten, ja. Dus het nou, is een dus, beetje onderlinge meeste, concurrentiestrijd.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 Er moet, ja. er moet geld naar voorschijn ja. uh, zijn gekomen daarbij. Iedereen dus... heeft via bol.com het boekje van condo gekocht... of bij de bruna gehaald. Dus alle huizen zijn opgeruimd. Ja. Dus er staan emmers ja. vol met punten en geld. Precies. Ik. En breng het wat vooral weg voor het wilde, goede doel. Wat ik nog wel wilde zeggen is dat... Uh, wij waarderen het als lines en zeerste... dat de, de middenstand meewerkt. Want uh, Pluspunt heeft een, uh, een, uh, een toegangsbeleid, corona...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 Hello. Um.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 echt goed kunnen oppakken. Zij onderkennen ja. dus serie, onze serieus, onze sociale opgaven nou, dat, dat vinden wij goed. En maar, mooi. maar denkt u dat uh, die 30% voldoende zal zijn... om hier uh, de, de, met mensen met een wat kleinere beurs uh, uh, te kunnen bedienen? Uh, de, de 30%... Uh, het, het, het, wat zover nou dat ligt rond de 30%... is hoog. Maar hoe gaat het graven... Je, je valt af en toe weg, uh, meneer Bluis. Ja? Ik, ja, ik, uh, oh. ik weet niet of dat, dat komt door de verbinding waar je uh, staat. Maar... Ja, ik hoor jou verder goed. Ik okay. hoor jou niet weg. Nee, uh, dus. Het, het verwatert af en toe. Af en toe hoor je een uh, soort. Het ja. nou, ik heb hem echt dicht tegen mijn oor. Oké, okay. dus, nou, we gaan nou, ervan uit dat goed het goed, goed uh, gaat. Ja. Nee, maar je gaf zelf aan, die, die, die doorstroming, die is belangrijk. En die komt niet op gang. Dat nee. hoor je overal. En dan begint iedereen weer te roepen, moet er moet meer één gezin wonen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 Ja, maar is een het is een kwestie van opvoeden ook. Hè? De, de, de, de pensions en de hotels ja, moeten ja. beter opgevoed worden. En moeten gewoon ja, ja. een regel krijgen. van... luister eens, jullie mogen daar parkeren. Uh, en niet in het dorp. Ja, ja. Want er staat een auto die nou, iemand komt een week logeren in een hotel. En vervolgens uh, blijft de auto daar een week staan. Nou, lijkt me niet ja. wenselijk.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 Ja. En het HPZ moet ik ook toch wel de complimenten geven. Dat is de huurdersvereniging. Die heeft daar ook heel veel zeggenschap in gehad. Die zijn er ook akkoord mee. Ja, dus ik, uh, ik, ja, voor wat dat betreft hoop ik dat we snel uh, tot afs extra afspraken kunnen komen. Zodat nou. we nieuwe woningen bijbouwen. Zorgen voor meer doorstroming. En de sociale vooruit laten groeien. En inzetten op ver verduurzaming. Dus ja, dus... Uh,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 tot goede afspraken te komen. En uh, dat het voor Zandvoort een, uh, een mooie tijd wordt uh, met deze nieuwe woningbouwcorporatie. Goed zo. Nou, uh, hartelijk bedankt. Ja. Uh, wij wensen dat ook samen met u. En wat ik ook wens is uh, fijne feestdagen ja, en uh, gezondheid. En tot uh, volgend jaar, zou ik zeggen. Oké, okay, tot Bedankt voor het bedankt. gesprek. Oké, dag. Okay. dag. Heb ik wel eens verdriet Ik zoek de zon Maar dat leuk me niet Dan stap ik Naar een café Ja, het lijkt me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 De redactie was in handen van Gert van Kuik. En de presentatie was in mijn handen. En mijn naam is Irene de Jager. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En uh, graag tot een volgende keer. En uh, maak er wat moois van. En blijf gezond. Dag.